Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De regering van Sierra Leone zegt nog geen contact met Nederland te hebben gehad over Bolle Jos. Afgelopen weekend dook hij op op beelden van een kerkdienst. Hij zat vlakbij de president van het Afrikaanse land. Volgens de minister van Informatie hebben Interpol de Nederlandse regering en politie nog niet gezegd dat ze iemand zoeken... die op de lijst staat van meest gezochte criminelen van Europa. In juni werd Jos L. in Nederland bij Verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor betrokkenheid bij drugstransporten. Daarnaast zou hij opdracht hebben gegeven tot moord. Sierra Leone zegt nu zelf een onderzoek te beginnen. Cryptoplatform Binance zou zich in verschillende Europese landen schuldig hebben gemaakt aan witwassen en belastingfraude. Frankrijk is daarom een onderzoek gestart. Binance zou de identiteit van klanten en verdachte transacties niet goed in de gaten hebben gehouden. In Kroatië is een Nederlander opgepakt die in België tot levenslang is veroordeeld. De man van 54 werd eind vorige maand aangehouden en is inmiddels overgeleverd aan België. Michel Zet is veroordeeld voor opdrachtgever van een moord op een Belg. Zijn lichaam werd zes jaar geleden verminkt gevonden naast zijn uitgebrande auto in Klooster Zanden in Zeeuws-Vlaanderen. De man was doodgeschoten vanwege een conflict over drugs. Ook vijf andere Nederlanders zijn veroordeeld voor de moord. Het archief van de band De Dijk wordt opgeslagen in het stadsarchief van Amsterdam. Tussen de stukken zitten foto's, gouden platen, prijzen en fanmail die de afgelopen 40 jaar zijn binnengekomen. De bandleden waren zelf bij het boekingskantoor om te zien hoe de vrachtwagen met hun spullen vertrok. De Dijk is inmiddels gestopt en ze scoorden hits met onder meer als ze er niet is en nergens goed voor. Het weer, buien trekken over, in het zuidwesten mogelijk met onweer en ook waait het stevig. Morgen begint in het oosten en noordoosten met nog wat regen. In de middag is het droger met af en toe wat zon en het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat nog vierde bij Assendelft 7 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. In the heavens, stars are dancing, and the mountain moon But a no rare night for romancing. Mind if I make love to you? Since the dear day of our meeting, I've wanted to tell you all I long to do. Dawn is nearing, time is fleeting, mind if I make love to you, if you let me, I'll endeavor to persuade you, I'm your party for two. From then on, you will Love to you. Ja, welkom bij twee Uur van ZFM Jazz Samenstelling, Presentatie, Alco Beuving. En we begonnen deze uh, twee Uur met Harry Connick, uh, en een van mijn favoriete zangers.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 Ik denk dat die ongeveer, zo, nou zal wel in de 70 zijn, Dick de Graaf inmiddels. En daarvan het nummertje Sparkless, mooi nummer. Dick de Graaf, komt ie.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 uh oh, oh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 Estou tan sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe, ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha.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 She walks in the sea. She looks straight ahead, not at me. Waren natuurlijk, Stan Getz, uh, Gerard Gilberto Astrid Gilberto en Antonio Carlo Jobim, de girl from Ipanina. En persoonlijk vind ik dit wel de mooiste uitvoering. En misschien herinner je je dit nog? Ja. En dat is heel bekend uit een bepaalde periode en de zangeresdag van van Sadé Sadé heet zij.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 Well, give me some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 En het is een walking boss.